Wat is dan de volgende band die straks uh, gaat spelen? Dat is Downtown District. Die uh, gaat uh, zo dadelijk uh, uh, de opwachting maken als derde band uh, voor vanavond. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, de interviews uh, ook van tevoren opgenomen. En datzelfde geldt uh, voor deze band die je net hebt uh, kunnen horen, Main, nou Ze hebben het uh, zelf al min of meer wereldkundig gemaakt dat ze uh, het helemaal naar de zin hebben gehad. Giel.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 Jij komt straks aan de beurt. We staan bij het koffiezetapparaat. Ja. We staan bij het koffiezetapparaat. Dus ik zal even. Die willen natuurlijk ook een, een bakje hebben. Natuurlijk. is dus, uh, iemand van de uh, Golden Boy. Als het uh, goed is. Ja, ik ben al uh, heel snel op, uh, op de hoogte. Kijk, koffie, koffie wordt gedraaid en koffie wordt gemalen. Dan lopen wij even weg. Want anders dan. Is dan uh, maar uh, jullie, uh, als jullie optreden, zijn jullie de derde band? Tweede. Tweede? Tweede bed.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 Ja, we zijn uh, in op Facebook te vinden. Maar dit is ons tweede optreden. Dus we zijn een beetje. We zijn eerst met elkaar naar try-outen, zeg maar, her en der, optredentjes. En ik denk dat we wanneer we dit achter de rug hebben, nogal dingen hebben gedaan, dat we er dan uh, de, de echt voor gaan online, zeg maar. We blijven een beetje. Uh, jullie moeten ons maar zien. Kom ons maar opzoeken, zeg. We blijven een beetje de spanning bewaren. Alles in de gaten, vooral op Facebook en Instagram. Dank jullie wel. Yes. Tot zover dus Maine en wij gaan ons opmaken voor Downtown District.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 Dat geldt voor jullie dus ook, hè? Dat is live in de Eten. Ja, jullie zijn het gewend, weet je. Wat ik bedoel. Uh, Oké. Okay. Ah ja, weet je wat? Geef ze een applaus, hier is Downtown Destroy! I'm gonna sit your ball to stop the fucking bus. Boer in de band. En dat is nieuws van de berg. Wat een applausje voor nieuws! Het gaat over dronken zijn in een avond in Groningen. Daar spelen we morgen, dus dat is leuk. Het deed shit feest. Ja, Groningen. Ik weet ook niet. Joh. I, I, I, I'm just trying the conversation here, man. All right. Zeggen. En dat is dankjewel Rob Wacht voor ons, uh, dat we hier mogen zijn. Ja. Dit nummer gaat over onze gevoelige twijfel op het toilet. Het heet Toilet Time. Let's go Nieuws. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja. I tried to shit, but only farted Then one day, I took a chance I tried to fart, my bed. Here I sit, broken hearted I tried to shit, but only farted Then one day, I took a chance I tried to fart, shoot my bed. Broken hearted Tried to shit But only farted That one day I took a chance I tried to fart Shit my pants Here I sit, Broken hearted Tried to shit But only farted That one day I took a chance I tried to fart shit my pants! Ik ben een rapper in de band. Zijn naam is Johnny Flex. Waar is die? Oh, hi, hi. Mag ik een applaus voor Johnny Flex? Ja, voor alle chickies is een in Ik heb een polo. Mensen zeggen YOLO. Ik I wat? what? Poop in your gat. We have YOLO, want we dragen polo. I ja. Nee. Here I sit, broken hearted. I shit, but only farther than one day, I, I tried to fart. Shoot my Here I sit. Dit is ons laatste liedje. Mag ik alsjeblieft een applaus voor alle andere bands vanavond. Dinner My Pressure. Gloednieuw. Vers uit de hoogte.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 Even lekker punken met z'n allen. Gadverdamme, wat is dat lekker op z'n tijd? Morgen dus in Groningen, als je nog een leuk optreden wil zien. Samen met shitface, toch? Ja, zeker. Samen met shitface. Dat is die kroegen toch in, uh, in Groningen? Ja, ja. Euro, hoe heet het ook wel? Euro. Euro Sonic. Ja, ja, dat heet Euro. Nee. Ja, iets in de richting. Ik weet het ook nieuw. We spelen daar morgen. Stupid. Stuka Sonic. Stuka Sonic. Dat is een Stuka Sonic. En trouwens, uh, onze eigen Joshua Baumkorter zat ook met de Rational Library Band daar ergens in een van die café. Kwef... reden om naar Groningen te gaan, oké? Okay? Ik ga mee. Wie rijdt? Ik niet. Met z'n allen. allen kan ik mee Oké, okay, we gaan ombouwen. Oh, wacht even. Nee, trouwens, wacht even. Ik heb nog wat mededelingen van. Laat je nog even één keer horen voor Downtown District. Ja. Yeah. Hij hey, wat mededelingen van huishoudelijke aard, want we zijn immers over de helft uh, bij deze nu al onvergetelijke Rob Acta Awards voorronde. Um, er is ook een publieksprijs en jullie zijn het publiek en jullie gaan dus bepalen welke punt er met die publieksprijs van doorgaat aan het eind vanavond. De winnaar van de publiekprijs maakt nog altijd kans om naar de finale op 16 april te gaan. Um, de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 Nou, Die onderbreken we eventjes, uh, Low Addict Sound System, want we hebben natuurlijk ook nog uh, het interview uh, wat we hebben opgenomen met Downtown District en dat is uh, waar we nu even naar gaan luisteren. Een uh, beschaafd jazzpubliekje zit er bij Downtown uh, District helemaal niet in denk ik eerlijk gezegd. Uh, Stan of...? Uh... Um, ja, tuurlijk wel hoor. Het is, uh, <laughs> alles is jazz als je, als je open-minded genoeg bent. Ja. Weet je?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 Okay. Uh, daar zijn de meningen over verdeeld, maar uh, de ene zegt ja, het is teringherrie en de ander zegt ja, ja, ik vond het wel leuk. Dus, uh, het ligt er maar net aan uh, hoe, uh, hoe degene die er naar kijkt zeg maar, van teringherrie houdt. Ja. Uh, is muziek een kwestie van smaak, Niels? Uh, ik uh, vind van uh, wel, ja. ja. Maar aan de andere kant, weet je, muziek heb je in nou verschillende soorten en maten. Ik, uh, ik zelf ben een enorme muziekliefhebber. Ik vind, alle, ik vind alles leuk. Vooral de, vooral de jazz die wij maken, dat, dat kikt lekker in bij het publiek. Zoals. Dat maakt hem. Ja. ja. Uh, we, verklaar je naden. Oh wat, uh. moet, ik oh, wat moet ik zeggen? Oh, wat moet ik zeggen? Nu, nu, nu, nu loop ik hem blauwtje. Uh. Ja, oh. Daarom zijn we niet de politiek in gegaan, dat wilden we eerst doen als uh, kwartet. Uh, aan politiek zijn jullie denk ik ook wel? Uh, nee. Nee, dat zou je wel verwachten met de muziek die wij spelen, maar uh, wij zijn... Um, nee, wij zijn juist helemaal niet poli We zijn helemaal niet politie... <laughs> nee, niet zo'n antwoord verdomme. Gaat dat met jullie bij die repetitie ook zo? Ja, ja, ja, het ja, uiteindelijk. Het ook, ja, uiteindelijk altijd met ruzies en vechten. En, maar daarna, ga, daarna zoenen we weer even. Uh, het woord. Ja, dan uh, komt het wel goed, weet je wel. Samen huilen, samen. NoFX, dat zegt hij. Ja, ja zeker waar, NoFX, the shit. Ja. Yeah. Ja, dat is een van onze invloeden, onder andere samen met Green Day en Sun41, Blink182, Offspring. Ramones-ish. Ramones, ja. dat klinkt wel heel erg cool. Dat klinkt het wel, maar op de manier hoe wij het doen is dat het helemaal niet. <laughs> dus uh, Joey en uh, Didi Ramon, eat your heart out? Mm, wellicht. Uh, nee, uh, we gaan het zien. Um, ik hoop dat ik het salam vol kan houden als, um, als Tommy. Tommy Ramon? Drummer, ja. Yeah. Uh, nou, uh, heb ik me wel eens laten vertellen. Er zijn uh, bands en muzikanten die uh, hebben dan een soort talisman of een foto bij zich van een muzikale held. Hoe zit dat bij jullie? Uh. Gaat, uh, gaat er ook wel eens een, uh, een held uh, van jullie op een foto mee tijdens uh, de optredens? Kan je zo voorstellen? Nee, het enige, enige <lacht> wat wij mee hebben is volgens mij de Playboy. Ah. <lacht> dat, is wel, dat is wel pretty zeggen. <lacht> De Playgirl over mee, ja. Geen, geen foto vanzelf, maar wel allemaal mooie naakte mannen uh, in de backstage hangen voordat we gaan spelen. Oké. Okay, okay, okay. uh, goed, um, even voor, uh, voor alle mensen die dit uh, willen horen, uh, waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Op Facebook bij Down the District. En. Uh, oh, ja. Yeah. Op alle um, social media platforms zie je tegenwoordig uh, facebook.com slash downtown district band. Instagram.com slash downtown district band. We dus staan op Spotify, we staan op Deezer, we staan op uh, iTunes, uh, Soundcloud, YouTube. Um, en dat is we, nog heel wat, ja. Ja, dat is behoorlijk wat. En we kunnen ook gewoon natuurlijk uh, een keer langskomen op de koffie of zo, weet je wel. We zijn niet uh, vies van, uh, van fysiek contact. Ja. We houden wel de wc's schoon achter, dat wel. Oké, okay. dank jullie wel. Dat hebben we geleerd bij de vorige. Toen Dank jullie wel. Gingen. Dank jullie wel. Geen, u bedankt. Ja, jij ook bedankt. Ja. ja, want het kon nog wel even een tijdje zo doorgaan met, uh, met die jongens. Dat um, is Downtown District. Uh, natuurlijk hebben we zo dadelijk uh, weer een band die op uh, gaat treden. Dat is. Uh, dat ga ik er even bij pakken. Dat is Pop. Zij uh, zullen straks uh, gaan uh, optreden. Uh, ja, wat is het eigenlijk? Het is... Ja, zo staat het uh, een beetje in het Engels. Maar laten we het eventjes uh, vervatten tot een aantal optredens wat ze hebben gedaan. Uh, de Victoria in Alkmaar, sugar factory in Amsterdam. Die bestaat helaas niet meer, want uh, dat is uh, verdwenen die zaal. Maar Sinnetol Amsterdam bijvoorbeeld hier wel en uh, ze hebben onder andere ook uh, gestaan op het uh, Surfana Festival van september 2019. Straks dus uh, te horen, de introductie zal wederom weer gedaan worden door Pepe Fischer die uh, de boel weer aan elkaar gaat uh, praten en intussen gaan wij natuurlijk weer even terug naar de zaal. Burn <laughs> Want ik blijf het niet de hele avond zeggen. Hoe vaak moet ik dat uh, potje Ik zie die mevrouw een beetje schrikken met dat uh, vloekwoord. Dus laat ik het even netjes houden. Ik doe de gekuiste versie. Kom. Uh, willen jullie alsjeblieft een klein beetje dichterbij komen? Ook naar beneden komen? We gaan verder met alweer de vierde band van vanavond. En ook tevens de laatste. Jawel, time flies, we are having fun. You know? hey, ze zijn net zo als dat ze versie zijn. Jullie mogen het allemaal fuzz pop noemen. Mooi woord alweer. De band treedt lekker regelmatig op en zo stonden ze onder andere onder meer in Victoria, Alkmaar, Suikerfactor en Sinatrol in Amsterdam en het Survana Festival. Ze deden een toertje in Duitsland om hun uh, single Down the Rabbit Hole te promoten. In februari gaan ze twee singles opnemen, in maart gaan ze naar Engeland. Komende zomer gaan ze weer naar Duitsland, maar nu eerst hier in het patronaat bij deze voorronde van de Rob Aknabors. Geef een applaus voor POM! But she didn't care he was addicted to a smile when she tried to leave it back. We stay here for a while. A while. Nou jongens, gezellig. Een paar weken geleden weer ook getreden, maar er stond er een hele grote kerstboom naast ons. Maar het is wel, wel leuk om hier terug te zijn. Ja. Is zo... Wij zijn Pom de Ray Tony. I lay in bed and watch the time pass by Or you'll make me friends And forgetting about you and I dance